Bewoners van een flat in Lent bij Nijmegen moeten hun huis uit omdat aan de buitenkant van het gebouw brand is uitgebroken. Vanwege de rookontwikkeling heeft de brandweer besloten het pand te ontruimen. Het vuur woedt aan de buitenkant van een supermarkt op de begane grond. In de flat wonen mensen met een verstandelijke beperking. De oorzaak van de brand in Lent is nog niet bekend. De politie in Tilburg heeft in een woning zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie ging het om levensgevaarlijke spullen. Waarschijnlijk waren ze bedoeld om af te steken tijdens de jaarwisseling. De EOD werd erbij geroepen om de explosieven veilig te verwijderen. Drie mensen zijn aangehouden. In het Limburgse Wijnandsrade heeft de politie na een tip ruim 200 kilo vuurwerk uit een woning gehaald. Op de A16 werd een auto van de weg gehaald die 1300 kilo vuurwerk vervoerde. De wagen viel op omdat hij wel erg scheef lag. Het weer vrijwel overal droog, met mist en nevel. Vannacht wordt het min 2 in het zuidoosten en plus 5 in het noordwesten. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en in hoger gelegen gebieden kan nat sneeuw vallen. Vanaf maandag is het een paar dagen droog en ongeveer 5 graden. Dit was het NOL.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 En dat was uh, Miko met uh, Star Wars in de disco-uitvoering. Een, een, een vrolijke Star Wars. Nooit van gehoord, hè, natuurlijk. Nee, nee, ik, nee, ik... 1979, joh. Ik ken sowieso Star Wars niet heel goed, maar ik was wel benieuwd naar wat, uh, wat, wat het zou brengen, eigenlijk. De disco-uitvoering. Ja, nou, deze versie dus. Ja, ik heb voel... hem ook voor Star Trek, trouwens. Maar ook nog. Ja, het <laughs> nee, is ook een heel leuke versie. Ik vind hem. Uh, in de muziekkeuze wel goed vandaag. Uh. Ja, dat is allemaal muziek uh, formatloos, he, noemen ze dat. Ja, en voor mijn tijd. <laughs> dat ook ja, voor. Ja, maar ja, sommige nummers natuurlijk ook weer niet. Ja, nee, maar ik, uh, ik heb het uh, goede, goede muziekkoos. Ja, nee, nou, dankjewel. En uh, voor het nieuws horen we naar het uh, nummer Toto met Afrika. Ook in een disco-uitvoering. Niet te koop, niet te downloaden. Maar wel te beluisteren. <laughs> maar wel te beluisteren op ZFN. <laughs> Kijk, nee, dat is wel lekker zo een beetje. We zien je wat anders. Normaal je alleen maar die top 40 de laatste tijd. En af en toe is je een nummertje uit 1990 eruit geval. Maar ja, dit hoor je nooit. Ja, nou, we hadden straks nog even over jingles en over oude reclames. Hè? Ja, daar hebben we het dan nog over, ja, Klopt. Nou, ik weet niet of die uh, nog bestaat. Er is een rijschool uit Haarlem. Willem Brinkman. Die uh, bestaat toch? Nou, dan gaan we voor, <laughs> voor deze ene keer, omdat het oudjaar is, nog even reclame daarvoor maken. Yes.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 Bah, dat klopt, ja. Weet ik helemaal niet. Het <laughs> is echt allemaal dingen die ik denk van... Hebben we dat gehad? Hebben we dat gehad? Ja, we hadden ook nog een, uh, een, een speciale jingle. Begin jaren 90. Volgens mij is dat 1990 of 1991. Dat weet ik niet meer. Maar dat was een nieuwe jingle voor het nieuwe jaar. Nou, die ging dus als volgt. Wat doet de radio in de jaren 90? Een ding is zeker. Radio in de jaren 90 wordt anders de zee het strand en de duinen zie 107 vanuit zandvoort 24 uur per dag het allerbeste voor jou ja ze... <hijf> ik vond hem op een hele oude videoband ja, dat, er zat in een kraakje Dat merkte je wel. Je merkte wel dat het oud was. Deze. Ja, nou, ik, ik had vroeger, vroeger ik kon het natuurlijk niet opnemen op mp3 en op een computer, want ja, een computer die had dan een harde schijf van uh, 250 megabyte, ja, dat zat erin, een harde schijf. 250 megabyte, tegenwoordig heb je meer dan 250 gigabyte. al. Nou, ik heb pas nog een harde schijf gekocht van 4 terabyte. Nou, nee, nee, dan ga je al, dat is ja. de 8 rubbelen. En dat werd, in die tijd werd het gezegd, ja, dat kan nooit. Zoveel, dat kan niet. Nee, nee, nee. nee. Maar nou, dat, dat, dat kan inmiddels dus wel. En uh, dan had je maar één manier om het uh, op te nemen, langer dan een uur. Want je had natuurlijk allemaal 45-minuten bandjes. Dat was natuurlijk te kort voor een uur op te nemen. Dan had ik mijn videorecorder aangestoten op de radio. Ja, was natuurlijk allemaal modo, hè? Want ja, mocht er niet uitzenden in stereo. Nee, dat, dat mocht niet, dat was strafbaar zeker ook. Ja, zaten nog niet op de kabel. Kabel bestond volgens mij nog helemaal niet, uh, ook nog niet. voor de uh, lokale radio in die tijd. TV, ja, dat was wel. Toch? En uh, dan <laughs> had ik dan uh, videobanden van, uh, van vier uur. En die liet ik dan op acht uur, op longplay, liet ik die dan uh, ja, zaterdag uh, opnemen bijvoorbeeld. Nou, die heb ik allemaal bewaard. Dat zijn, zijn er aardig wat dan volgens mij? Nou, dat zijn er maar een stuk of 30 volgens mij die ik dan uh, vol heb gemaakt. Met ze uh, oh, okay, die okay. de moeite waard waren om te bewaren. Je hebt het een jaar gedaan zo uh, ongeveer? Ja, ja. En uh, dat heb ik allemaal gedigitaliseerd. En daar heb ik uh, allemaal mp3'tjes van gemaakt en die heb ik op internet gezet. Oké, okay, nou. En die lang. zijn allemaal op uh, www.archive.org nog na te luisteren. Nou, dan gaan we weer snel maar eens hier kijken, natuurlijk. En er staat al uh, heel veel dingen op. Nou, we hebben dat ooit ingesteld met uh, alle uren opnemen. Ja, dat wil ik zeggen, want dat is hetzelfde site volgens mij. Hetzelfde site. En ik zag dat er uh, mensen die vroeger bij de radio uh, gezeten hebben. Die hebben hun uitzendingen bewaard, die ik dus niet heb opgenomen. En die hebben ze dus ook allemaal op Archive.org gezet. Okay. met dezelfde kenmerken die komen dus ook naar voren, alleen niet met uh, de dag intikken van uh, van CFM, want die kenmerken zijn iets anders. Ja, dat is wat vroeger. Dus, uh... maar we hebben nog, uh, ja, een verzoekje, nog eentje. Ja, Johnny Keter Watson met uh, I'm Gonna Get You Babe, en als het goed is gaat hij nou beginnen. You never gonna look my way. <laughs> I think you're high-siding on me. I keep trying speak to you. I say, hey, hey, not a word will you say? Line. And you will be mine. Then you don't let on. de versie van Johnny Gieter Watson, I'm Gonna Get You Babe. Het leek een beetje overgemodelleerd, maar dat lag niet aan de, aan de studio hier. Dat lag namelijk aan de opname op YouTube. Jawel, die geef ik de schuld. <lacht> Want dat was ook echt zo. Je moet ook iemand schuld geven, zeg maar. Ja, het, het was gewoon niet goed. Niet? Ja, wel uh, hoeveel luisteraars? 18.274 <lacht> ja. weergaven, maar hij is gewoon het hard ingestuurd en daar neergezet. Ja, een zonde. Shit hebben ze. Ja. Staat er ook uh, pas uh, vier jaar in of zo. Ja, bijna. Even een uh, vraagje. Had jij, had jij Dolly nog gesproken? Ja, die zou er aankomen. Ik van Compton uh, ja, ja. Ik heb al een jingle voor haar. Een jingle? Ja, ik heb een jingle gemaakt voor Dolly. Oké. Okay. Ja. Dolly Tempierik. Yeah! <laughs> Ze schrok er helemaal van toen ja. ik hem de eerste keer draaide. Ja, dat snap ik. <laughs> maar Dolly is onderweg. Weet iemand dat... Idee. Uh, nee, ik Nee, nog geen idee. Ze zou in ieder geval uh, wachten op, uh, op haar dochter. En uh, dan zou ze deze kant op komen. Maar dan komt hij er gewoon mee? Uh, waarschijnlijk wel. Ja. Dat, daarom moet ze waarschijnlijk ja. ook wachten, denk ik hoor. Nou, we gaan gewoon door, hè. Dan gaan we gewoon even wat, uh, wat draaien. Dat doen we. En uh, aangezien ja. jij er weer bij bent, Fred, ja. ja, ja. En ik ga zo weer weg. En er is, uh, jij gaat zo meteen weg. Wat, uh, wat, ga, wat ga je doen? Ik moet even door het dorp heen. Ik heb even een afspraak... Uh, Even dorpsronde doen. Even een rondje dorp. En even een rondje dorp en, dan, uh, dorp en dan kom je gewoon weer terug. Ja, de is niks aan is, dan ben ik zeker weer terug hier. Oké, okay. okay, nou, omdat uh, Fred weer terug is, dan hebben uh, we een verzoekje binnengekregen. Het past helemaal in jouw stijl. Oké. Okay. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam. Zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had.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 Dat was André Hazes met uh, nummer Leven. Dat is helemaal in jouw stijl. Vind. Ja, dat is uh, ja, helemaal mijn stijl inderdaad. Ja, ja. dus uh, het was ook een verzoekje. Ook van Albert-Jan Vos, maar dat ja. maakt allemaal ja. niet uit. Ja, die zit er lekker bij, hè? Die zit er lekker bij. En het heeft gewerkt, hè? We draaiden de jingle van Dolly. Ja. En daar is ze. En, daar, en daar, is daar is ze. <laughs> <laughs> het is net uh, de moeie, hè? Ja, daar moet ik ja, nog, nog als een Als je beetje... erom vraagt, dan komt ze ineens tevoorschijn zo. Ja! Yeah. Yeah. Yeah. Dolly Tempierik. Yeah. Katrijntje is er niks bij, hè? <laughs> hey, je schrok Heerlijk. de eerste keer dat ik hem ooit draaide. hè? Mo wil jij de laatste? Ja, ik denk, wat krijgen we nou? Wil jij de laatste? En wil dan krijg ik een stukje borst ja. aangeboden. Nou, Fred toch? Alles kwam op avond. Vroeger Alles was kan. ik altijd de eerste, nu ben ik de laatste. Oké. Okay. <laughs> ja, dat kan je zo wel zeggen. Ja. Ach ja. Hoe is het Dolly? Ja, ja, met mij goed, ja. Beetje wat heb, moe, maar allemaal wat, wat gedaan? Wat heb je allemaal gedaan? Wanneer? Vandaag? Ja. Ja, ja wat heb ik, ik heb zitten wachten op de oliebollen. Die werden be bezorgd dit jaar. Die waren een beetje laat. Nou, viel wel mee hoor. Viel Binnen mee. de afgesproken tijd, dus dat viel wel mee. Nou ja, maar goed, wat, heb wat doe je verder op zo'n oudejaarsdag? Uh, boodschappen, uh, je laatste dingetjes betalen hier en daar. En uh, ja, een beetje thuis klungelen. Niks bijzonders eigenlijk. Ja, ja. Nee. Nou. En dan wachten tot het 12 uur is. Ja, toch? Ja, ik heb geen vuurwerk dit jaar. Nou, ja. Oh, ja, dat heb ik ook gedaan. Ik heb vandaag ook vuurwerk afgestoken. Voor 6 uur zelfs. Doe maar. Oei. Ja, wacht, erg wacht, hè? een dolly. Erg hè? Had je die verwacht van mij hè? Nee. Nee hey, hè? Ik dacht, je bent uh, een braaf, uh, braaf moedertje. Ben jij, nee, uh, ik ben uh, reus aan de gang geweest met knalerten. Knal in de tuin. Ja, en, uh, ja, Ik kan me er niks meer voorstellen, knalerten. Maar... Ja, ja. ja die die gooi uh, je dan op de grond nee. en dan hoor je... Loef. Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, ik, ik weet wel wat splitter te zijn, maar... Ja, echt ja, ja, spectaculair hoor. Oké. Okay. Hey, te... En wat kleine dingetjes zo geprobeerd. Top. Het is wel mijn klein zo de eerste keer dat hij uh, met vuurwerk uh, aan de slag mag. Tenminste, hij <coughs> mag. Wij steken het aan en hij doet net alsof hij het gedaan heeft. Weet je wel? Nou, ja. Ja. Ja. Ja. Oh, het is ook wat veiliger dus. <laughs> ja. <laughs> maar ja, het is natuurlijk wel... Uh, hoe oud is hij? Sorry, ik nam net een slok. Tien jaar. Tien jaar. Tien, is ja. nog wel erg jong hoor. Ja, dat moet je niet, uh, niet willen. Nee, en hij schrikt enorm. Dan uh, gaat hij heel stoer, gaat hij erbij staan, en dan uh, nou, doe je niet goed, dan doe ik het. En dan ineens begint dat, dat, dat, dat lontje te branden, en dan is hij ineens weg hoor. Dan zit hij drie straten verderop. <lacht> ja. Zo weet je, ja, nou ja, eigenlijk beter zo was uh, als anders. Maar ja, blijven ook ze in ieder zo. geval uh, wat voorzichtiger met ja. vuurwerk. Maar ik vraag me af wat er allemaal gebeurd is. Want ik hoor eigenlijk al vanaf uh, later in de middag uh, niks anders dan ambulances. Net ook weer ja. politie Mocht, met sirenes ja. weg. Ik denk, oh jongens, jongens. ze net voorbij komen dan... inderdaad, ja. een uh, paar wagentjes. Ja, ja. ja, het ja. is af en aan, af en aan. Ik, ik vraag me af wat er allemaal uh, los is uh, op vuurwerkgebied. Ja, en uh, op het nieuws heb je het ook al kunnen horen uh, tijdens ja, uh, in gezien. Friesland en zo. Uh, ja? uh, zijn er zijn ook wat ongelukken gebeurd met, ja? uh, met karbietschieten en dergelijke. Dus uh, ja. Ja, ja, ja, er gebeurt Terwijl, van alles. Er wordt niet voor niks gezegd, jongens, nee. hou er eens mee op. Nee. Ja, het is, het is onbegrijpelijk. Maar ik heb het één keer gezien, dat karbietschieten. Dat is, dat is wel gaaf. Ja, ja, ik deed het ook altijd. Maar, Kijk op stralen. Dat, uh, <laughs> Dat was was echt, maar dat was wel op een veilige manier in ieder geval. Dat, uh... dat is echt een jongensding, hè? Waarom, is dat nou, waarom vinden mannen dat nou zo mooi, zo'n harde knal? Ja, dat is. Je best... Als ze hem van een vrouw voor een karens krijgen, dat... vinden ze er ineens niks meer aan. Nee, nee, nee. Ik, ik, denk, ik, ik, denk, ik denk gewoon die sensatie dat het is. Ja. Van hoe hoe hard zal die knal zijn en hè? druk? Ja, ja. en, die ja, en, en ja. er staan een paar filmpjes op internet en dan zie je dus mensen die hebben dan zo'n zo giertank hebben ze ja. Dan, uh, aangepast. Ja. En er zit dan water in. Ja. En dan gooien ze dat, uh, dat metaal erin. Okay. Dat is dat kabiet wat erin gaat. Ja. Ja, heet, dat heet anders. Hoe ooit dat spul? Ja, kabiet bedoel je toch? Ja, kabiet. Ja. Toch? En dan gaat het uh, borrelen en bruisen. En dan ontstaat er uh, waterstofgas. Ja, ja, ja. Ja. Krijg je en dat moet je dan uh, aansteken. Ja. Ja, en dat, uh, dat geeft een enorme knal. Ja, ja mannen en vuur. Ik, ik zal het nooit snappen. Ja, ja, maar het is precies ja. zelf mannen met barbecues. hè. Ja, barbecue en die Oliebollenbakken ja. ja. Olie is ook zo'n mannen ding. En, Waarom en, zijn het mannen dingen? Ik, en, ik... en hard rijden, hè? <laughs> ook ja, maar ik, ik heb begrepen dat toch een heleboel vrouwen ook bekeuringen krijgen. Ja, dat, dat, dat, dat wel, maar... <laughs> de meesten <laughs> nou de, de meeste zijn, meeste zijn toch de mannen, ben ik bang. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus het is toch een Mars ding. Ja, ja. Ja, dat is toch iets van Mars. Ja. Is, dat, is, is, dat, is dat zo? Nou, mannen komen van Mars, hè. vrouwen komen van Venus, mannen komen van Mars. Als dit dan van die ty typische mannen dingen zijn, dan zal ja, het wel van Mars afkomen. Ik komen. had toch niet echt het gevoel dat ik een Marsmannetje was. Ik ben je toch niet echt groen. Ik <lacht> <lacht> ben wel wat extreem lang, maar... Dat, misschien dat, toch wel wat genetisch materiaal, hoor. Ja, <lacht> ja. ik denk toch een beetje de hormonen. <lacht> ja, ja, het verschil goed. in de hormonen, ja. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, nou in ieder geval, je hebt ja. niet zoveel gedaan vandaag. Een beetje zitten te wachten thuis. Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou, je bent niet ja. de enige. Ik heb ja. ook niet zoveel gedaan. Nee? Nou ja, wie maar. wel? Ik bedoel, ik ook niet. Nou, uh, Ar uh, Ar ja, Arlan, Arlan die heeft zich gek staan bakken. Die heeft duizenden oliebollen staan bakken en uh, appelflappen en uh, ja ja ik had dus toch is... uh, vanochtend goedemorgen Stanford oh dat heb jij gedaan dat was, dat okay. was heel leuk Hebben heb je de techniek gedaan zeker techniek, want Ben en uh, Gerry deden de presentatie ja, toch dat, okay. uh, dat klopt en we hadden ja. dan als laatste gast hadden we Erik Weijers. dus ik ging het ja. vast vastharden ging ik heb zoiets, ja uh, ik heb zoiets gelezen ja, ja en toen ja. vroegen we aan aan Erik en we ja. zeiden het in het vorige uur ook al want dat we graag natuurlijk uh, Bernard Junior en Max Verstappen graag een keertje de uitzending wilden hebben. Als ze ja, dus hier uh, tof ja, zijn. Ja, ja. Nou, die komen hij niet naar Hoogland. Maar als CFM met de Max Verstappen dagen naar het circuit komt. dan regelt ja. hij dat zij worden Dat verhaal met uh, Mohamed en de berg. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. ja, als de berg niet naar Mohamed komt. dan gaat Mohamed wel naar de berg. Nou, zo ja. is het hoor. Dus meteen ja, een toch? verzoek ingediend. Ja. En uh, meteen een reactie gaat ook van Marcus. Onze hoofdtechnici. Ik heb het gezien. En die was uh, nou, toch redelijk positief. Nou, iedereen wel van het bestuur. Dus, uh, ja. nou, dat hadden we wel. Maar uh, er we moeten wel een heleboel dingen geregeld worden natuurlijk. Daarom. Ja. En uh, we moeten natuurlijk ook ruimte hebben waar we kunnen maar, zitten. Maar niet buiten. Maar het, uh, het, uh, het is natuurlijk geweldig als we daarbij mogen zijn en kunnen zijn en... Uh, ja, dus Dat we, we van daaruit een, een uitzending kunnen doen. Hartstikke dus, dus leuk. we ging meteen een stapje verder, natuurlijk. Want We zijn naar binnen even, even, even gelijk. Je meer, geeft hem ja, mijn uh, vinger en dan krijg meteen je ja, hele klauw. Nou ja, ja, waar ja. je gelijk in hebt. Ja. Dus ja, Italië Ja, een stukje uh, vind oh. nee, ik Nee, ik, <laughs> ik heb er al <laughs> Oké. Okay. Maar Italië en Zandvoort, uh, hetzelfde verhaal. En de DTM misschien. Ja. Nou ja, leuk toch. Dus uh, Proberen waar natuurlijk. Ja, ja, als een organisatie dat goed vindt, dan, uh, dan is dat geen probleem. Ja, hartstikke mooi. Welke organisatie? De organisatie van Circuit of Nee, de, van, de DTM. De DTM. De de oh, de DTM. Oh, natuurlijk. Ja, ja, ik snap het. Die huurt het circuit, ja, ja. dus Ja. heeft de circuit directie er niks meer over te zeggen. Nee, snap ik. Dus als ze ja. het niet goed vinden, ja, dan gebeurt het. Nou kan me niet voorstellen dat ze het een beetje promotie uh, dat het niet welkom zou zijn. Nee, dat zullen ze niet schuwen. Nee, nou, denk, denk het ook niet. Maar nee. ja, het is natuurlijk leuk, uh, luisteraars, u hoort het. Uh, er gebeurt van alles. En uh, ZFM is er graag bij. Dus weet u nou ook een leuk evenement waarvan u denkt: van, nou, dat, dat zou nou leuk zijn om live uit te zenden. of dat ZFM daarbij is? Meld het ons gewoon. Want wij staan overal voor open. Ja, dan we kun, kun je niet nou zeggen dat als ze een dag van tevoren bellen. van ja, we hebben morgen wat, Dan wordt het wat uh, lastig. Maar nee. maar <laughs> ik, ik ga niet zeggen dat het onmogelijk is. Want uh, een heleboel is mogelijk. We hebben hier eens een keer gehad... Hè, dat uh, in een uh, uitzending op vrijdagavond van uh, Zandvoort Draait Door... dat was tussen vijf en zeven... hadden we hier een paar leden van de groep Rapalje. Die gingen s'avonds uh, in de lichtfabriek een concert. En uh, het was zo gezellig en het was zo leuk. En uh, ze moesten op een gegeven moment weg. En toen draait eentje zich om die zegt... Zouden jullie het niet uit kunnen zenden? Ja. Nou, we gaan kijken. Ja. Dus nou ja, drie belletjes, vier belletjes later. En er stond een compleet CFM-team in Haarlem. op het dak van de lichtfabriek. om antennes neer te zetten, zenders en dergelijke. En het is een moordavond geworden. Dus ja, je weet het niet. Het Als je wel. net de mensen ja. in huis hebt. die dat mogelijk kunnen maken. Dan, en je hebt een team bij elkaar. dan, dan is een heleboel mogelijk. Dus ja, maar het is kom maar dus wel op met wel die belangrijk evenementen. Dat je het van ja. tevoren. Ja, natuurlijk. Het mooiste Aang, is ver van tevoren. Ja. want je hebt bijvoorbeeld voor die dingen, die, dat is dan al vier maanden bekend. Ja. Dan komen ze dan uh, bijna op de dag zelf. Ehm. ze die doen met ja. locaties zitten? Bla, bla, bla. Ja, dan wordt het natuurlijk steeds moeilijker. Ja, dan wordt het lastig. Ja, ja, dan wordt het steeds moeilijker. Hoe dichter je bij zo'n datum komt, hoe lastiger het wordt om het te organiseren. Maar, kom op. Ja, ja. toch? We hebben in de krocht ook wel eens gehad dat het uh, opkwam als. Uh, en uh, ja. <laughs> Dat het ook uitgezonden werd. Ja. Ja. ja. Dus. Nou, in ieder geval... Helemaal leuk. Op de circuit zijn we erbij deze zomer. <laughs> ja. Dat ja. zit er wel dik in. Nou ja, een beetje leuke zomerevenementen is ook nooit weg natuurlijk. Nee, ook niet. Nee, toch? hartstikke leuk. Ja. ja. ja. Dus alles is ja. Er dus is genoeg er om... te doen in Zandvoort. Ja. Dus we horen het wel als u wilt dat CFM erbij is. Dan, uh, dan, dan gaan we, kunnen ja. we, ja. we ja, best wel veel regelen. Ja. Ik, ik, ik, ik er dus straks een uh, jingle voor jou. Ja? Nee, deze oh, is voor nee, Leo nee, nee, Misbeek. <laughs> <laughs> Want die zou misschien ook nog komen. Oh, wat leuk. Ja, ja dat, oh, dat las ik trouwens. Ja, ik doe net of ik heel verbaasd ben, maar ik heb het gelezen. Klussen met Leo. Klussen met Leo, ja, dus met Leo. Geen ja dieko, zeker. Maar Leo. Ja. Nou, klussen kan niet wel hoor, Leo. <laughs> nee, die zou er even wat of komen kon vertellen. kon die wel? Klust die nog steeds eigenlijk? Werkt die nog? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, volgens mij wel. Ja, oké. Okay. Zij is dat uh, uh, klusbedrijf. Ja, ja. ja. Ah. Dus ja. Dan draai ik ja. dus de jingle voor hem. En dan die gaat zo de deuren ja, dan komt hij zo meteen ja, de deur open. Ja, ja, ja, ja, dat is het. Ja. Het is net poppenkast hier. Ja. ja, Jan Klaassen. Nou, we gaan even wat ja. uh, muziekje draaien tussendoor. Want anders dat, uh, dat, dat geklep hier. Oh, dat, uh, daarom draai ik al op achtergrond een beetje muziek. Ja. He, dat het ook ook een gezellig beetje, toch. Ja. Ja. Vooral nu van die stilters. <laughs> Dat was Anita Ward met Ring My Bell in een speciale 12-inch remix van Richie Rivera. Wel heel lekker hoor. Allemaal oude Ring My ja, Bell, ja. Oh, daar heb ik wat op staan, swingen jongens. Oh, ja, dat, dat, uh, Jij ook Fred? Ja, ja dat is een ja. Ouwe, echt een oude disco-hit. He? Top, ja. heerlijk, heerlijk. Ja. En ik heb wat oude disco-hits. Ja, ik heb, ja uh, he? ik heb, voor mij heb ik deze ook nog in de 12-inch uitvoering op, uh, op lp ja, nou, ik zei het straks al, al mijn maxi-singles zijn gedigitaliseerd. Ja, tenminste, uh, ja, Maxi-single was het, ja. ja. En uh, dat vond ik wat handiger, want ze hadden in het vuur gestaan, er zat zand in. <laughs> ja, dat, uh, dat kunnen Moest ze wel <laughs> Het was heel duur. Ja. En toen kwam ik iemand tegen die verzamelde die platen. en die zei van, nou, ik uh, wil het wel uh, voor je digitaliseren. Maar dan hou ik ze wel. Ja. <laughs> nou, als ja, ik uh, het uh, terug krijg op mp3 of zo. En zie hier, hoor hier bedoel ik. Ja, het worden er maar 1300. We kunnen hier in ieder geval tot 12 uur mee vullen. Uh, ja, ja, zeker weten. Hey, ja. Uh, Dolly, jij zit ja. in het bestuur hè, van, van CFM. Uh, ja. <lacht> hoe, uh, hoe is dat nou? Uh, dat is uh, best uh, heavy uh, eigenlijk. Ja. ja. Het begon een beetje laconiek. Van, uh, ja, uh, we hebben gewoon iemand nodig die hart heeft voor de organisatie. En meer hoef je niet te kunnen. En, maar gaandeweg <lacht> <lacht> blijkt het toch <om lacht> ietsje anders te liggen. Maar dat geeft niet, want ik leer graag. En uh, ja, uh, God, uh, ja, hoe is het? Ja, uh, het, het? Het heeft hele leuke kanten. En het heeft natuurlijk af en toe ook, daar ontkom je niet aan, ook nare kanten. Ja, soms best moeilijk. Ja, je zit er natuurlijk goed. een beetje midden tussenin. Hè? Ja, vooral ook omdat je natuurlijk ook gewoon in de studio rondloopt uh, en, en meedoet met programma's maken. Dus En um, dan, dan loop je eigenlijk met uh, twee petten, weet je wel. En dat moet je. Best wel uh, goed kunnen onderscheiden. Wil je niet in, uh, in, in uh, conflicten gaan komen? Ja, ik kan me voorstellen ja. dat dat uh, kan gebeuren. Ja, maar goed, ja. daar probeer ik altijd heel duidelijk in te zijn. En uh, dan blijft het allemaal gezellig en leuk. Ja. ja. ja. En uh, nou kom ik zo meteen ergens op. Jij komt ergens maar op. Ja? Is, gebeurt het nou wel eens dat er dus dingen... Oh jee. Ik voel nog niks. ...dat er <laughs> dingen ineens uh, even weg zijn en na vragen weer terug zijn? Gebeurt dat wel dat, eens? Uh, dat gebeurt wel eens, ja. Ja, ja dat gebeurt wel eens. Ja. ja. Maar ik ga niet zeggen dat het expres is. Dat, nee, dat, dat maar, klopt. Nee, oké. Okay. In, in 1991 ja, oh jee. hadden nee. we dat ook. Back ja. in the time... En het grappige was dat ik, uh, ik had in die tijd had ik een, uh, een antwoordapparaat met een bandje Ja, wie niet, hè? Ja, iedereen. Dat nou, is een mini-cassette. Uh, mini of nou, was, het, het, was, het was het nog een grote cassette? Een, een grote cassette, cassette oh, okay. zat erin. Dat okay. kon ik dus gewoon een uh, 45-minuten-cassette bandje kon ik erin doen. Die liep op okay. dezelfde snelheid. Yeah. En die nam dan daarop de boodschappen van iemand die dan uh, dat insprak. Eigenlijk nee, okay. ja. allemaal digitaal natuurlijk. Er stonden nog helemaal geen uh, mobiele telefoons. Wel nee. Nee. En uh, je moest elkaar dan echt bellen. Ja. En ik werd dan zo vaak gebeld... dat ik dan uh, maar zo'n een antwoordapparaat genomen had. En dan zat ik dan, als ik thuis kwam... dan ja, zat ik eerst een half uur, drie uur van me af te <lacht> luisteren. <lacht> <lacht> Want ja, ik zat in die tijd ook nog in de redactie van, uh, van een programma. En dan gingen ja. allerlei mensen bellen... dat ze dus in de uitzending wilden komen. En uh, dan moest je dan weer terugbellen. Ja. Dus dat duurde allemaal heel erg lang. En ik heb een paar van die opnames bewaard. En het gaat toevallig over vermiste dingen. Ah. <lacht> Oké, okay. kan je dat laten horen? Ja, volgens ja. mij wel. Even kijken. Even kijken. Of uh, nee, eens horen. We gaan niks kijken. We luisteren alleen. Ja, we, we, we, hier kijken we. Ja. ja, nou, we gaan eens even kijken. Ja. Hoor. Dat is uh, de. Nou, ik zal maar aanklikken. Dag Cor met Daan. Um, Ik We, heb, uh, we zijn. Uh, we hebben een feest gedraaid. Twee in En we missen nog twee schragen. En de laatste die ze meegehad heeft, dat ben jij. Zo. Als het goed is. Ja. Uh, is Bingo-avond. Ja. En dat zijn die, die, zeg maar, die uitklapbare dingen waar je, waar je ja. dat, uh, die uh, draaitafels op kan zetten. Die kist. En ik zou even willen weten of jij die nog hebt. En die had ik. <laughs> als je me even daarover op kan bellen, graag. Die ja. En heb je gebeld? Ik spreek je. Ik Heb, heb je uh... gesproken? gesproken? Oh, nee, nee, kom je vanavond even naar de studio? Want, uh... Dat is nog veel meer. Nou, ik had ze inderdaad uh, staan in de box. Ja. Bij mij. En ik had ze dus inderdaad vergeten terug te brengen. Ja. Ik had geen vervoer. Oh, ik ja. denk, denk je hebt ze met de bingo gelijk uh, verloopt. Ja. Ja, <laughs> ik ik doe dat volgend ja. weekend weer. <laughs> maar dat is dus niet, uh, niet gebeurd. Ja. Maar er was nog meer weg hoor. Ja, laat ze horen. Komt er weer. Het blijft ook een circus, jouw antwoordapparaat, hè? Met Bas. Hey, jij hebt gisteren twee uh, sleutels uit de studio, als het goed is, meegenomen. Um, die waren dus eigenlijk uh, als setje bedoeld uh, om gisteren uh, vannacht dus af te sluiten. Dat is dus zaterdagavond. Um, ze zijn van Rob. Zou je alsjeblieft die zo snel mogelijk, of tenminste, als je de tijd even hebt... Uh, aan Rob Harms uh, terug willen geven? Dat is alles. Hé, hey, bedankt en uh, de mazzel. Doei. Dat was dus in de watertoren. En dat was ook zo? Ja. Nou... Ik, ja, weet je, ja, die sleutels. Ik was als laatste daar in die watertoren. Ja. En je moet dan afsluiten. En er ligt een set sleutels daar op, uh, op een kastje. Ja. ja. En wat doe je dan met die sleutels? Die ja, pak je. Die, die neem je dan mee. Ja. ja, je moet hem aan de buitenkant dicht doen. Ja. Meteen paniek, waar zijn die sleutels? Nou, die had ik dus ja, maar ja. Hing verder oh, ik niet zie wel dat we met jou op moeten passen. Als we hier wat missen, gaan we eerst, score ja, bellen. eerst ja Eerst, eerst, eerst score bellen ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Of, of voordat u de deur uit laten tackelen. Dan even kijken wat u bij hem ja, hebt. Ja, maar, maar dit was Deze dus... Dit was dus Bas En die sleutels waren dus van uh, Rob Harms. Oké. Okay. Dat was wel uh, heel grappig. En, en we andere... hebben nog steeds uh, gedoe met sleutels, hè? Hier. Ja. ja, we hebben nou gelukkig een ander systeem ervoor. Dat werkt ook wel uh, erg prettig. Ja, maar toch nog steeds gedoe met sleutels. Nou, ja. ja. Nou, dan hebben we nog, een, uh, nog ja. een laatste berichtje, dat is ook heel grappig. Ja. Ah, die komen we erop. Nou, even, uh, wat is er aan de hand? Uh, de RCD stond voor de deur. En die had een verzoek aan CIVM of ze de zender wil uitzetten... omdat die stoorde op een frequentie van Schiphol. Daar hadden ze laatst hadden ze al last daarvan. Uh, toen ze die nieuwe antennes geplaatst hebben. Dus, uh, maar nu uh, stoorde het te erg dat uh, ze kwamen klagen... En dat is dan van verzoek van uh, de radiocontrole dienst, dus. Uh, ik heb Steven ook nog even gesproken. Althans Antoinette dan. Uh, Stefan zit bij Antoinette. En de Stefan... Uh, uh, dat en... gaat er verder nergens meer over. Maar... Nee, wou ik net zeggen, want is dit niet een beetje... Uh, informatie van... waar er alsnog een oorlog over kan ontstaan? Jawel, ah, nee. Ah, nee. <lacht> nou, <lacht> nou, ja. Zie je wel, ja, ik ja, dacht dat, is... <je> dat je daar zat. Helemaal liegen. <lacht> dat je bij Koor zit. <lacht> Ja, nou ja, dan, uh, gewoon <laughs> <We> <laughs> die, uh, die allemaal belden en zo. Hè? <laughs> Cor, wat doe je allemaal? Hallo, Cor, met Cynthia. Ook de gat zo ja, net. dat je me thuis vindt, denk, bel je eventjes. Nou ja, ik bel je morgen even, zaterdag dus. Goed? Oké, okay, goedjes. klonk een Doei. beetje als, uh, wat was het destijds? 0, uh, 0611? <laughs> <laughs> oh, dat had ik oh, nog ik niet. <laughs> er... Nou, ik heb er heel <laughs> <laughs> we maar weer op muziek <laughs> was niet zo slim plan geloof ik hoor. Hè? Nou, dit, dit is waren uh, allemaal medewerkers trouwens. Hé, <laughs> hey, maar al. luister eens, want jij net belde Rob, maar dat was toch niet onze Rob? Of dat was, nee, nee ja, dat was, ik wou net Rob. zeggen, want ik herken die hele stem niet. Dus jullie was hadden een, twee Robs. Dat was Rob Staats. Oh, Oké, okay. ja, die ken ik niet. Nee, dat komt nee. dus, uh, hey, lang hele. Ja, ja. Voor mijn tijd. Nou, we gaan even nog een muziekje draaien. Ja, laten we doen. Wat heb je nu bij je? Mika met Relax. Wat? Relax. Doen we. Relax. Oh, oh ja, <laughs> natuurlijk. Ja.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 DNCa met Cake by the Ocean. Want we zitten vlak bij de zee. Ja. En in Amerika heet dat ocean. De ocean. Ja. Pacific Ocean. Pacific Ocean. Ja, ja wij hebben geen... zee, zee Ja, maar ja. je hebt voor ons geen oceaan. Hè? De Noordzee is geen oceaan. Pacific North noemen ze. Nou. Ja, als je, je, als je niet, maar he? lang genoeg doorgaat, kom je vanzelf bij de Pacific Ocean uit. Maar. <laughs> ja. Ja. <laughs> Even ja. een lekker achtergrondmuziekje. Ja, ja, okay. ja. ja Wie hoop je nu dat er binnenkomt? Dat achtergrondmuziekje. Ja, ja, nou, ja. geen idee. <laughs> Ik heb het met uh, Leo Mieserbeek geprobeerd. Maar... Nee, hij komt er niet op af. Hè? Het, het, nee. het klinkt een beetje als, als wie, een beetje die over het weiland heen loopt. Uh. <laughs> ja, een beetje met zijn rugzakje. Met zijn rugzakje, <laughs> ja. Zijn rugzakje, <laughs> ja. <laughs> ja, dat komt van een andere Japans spelletje af. Ah, Oké. Okay. Ik heb ik een keer de soundtrack van het download. Het is allemaal <laughs> instrumentaal. Nou, gewoon een beetje achtergrondmuziek. De andere, hoppa. Ah, het, het klinkt het, het mooi. Het klinkt geval, als, als een, een filmmuziekje. Oh, dan zal Auko zo wel komen. Ja? Ja, die is van de filmmuziek, hè? Iedere maandagavond. Tussen 9 en 11. Nou, maar dit zijn, dit zijn van spelletjes, dit. Oh, dit is van, van een spelletje? Van, van games. Voor de oh, nee, dat is niet... Dan, nee, daar uh... houdt Auko zich niet mee bezig. Oh, je... is dat van die muziek waar... Um... Waar ze een beetje meer klassieke tint aan hebben gegeven en zo. Dat heb ja. jij allemaal, hè? geloof ik. Daar heb ik heel veel van, Van die melodietjes, van, uh, van die bekende melodietjes van computerspelletjes... en dan uh, een beetje klassieke uitvoering. Heel goed. Ja. ja, dat heb ik wel onthouden. Dat was, was ik wel van onder de indruk. Hoe mooi. Dat vond je wel leuk? Ja, vond ik wel leuk, ja. Heb jij dat wel eens gehoord, Fred? Nee. Nee, het is nee, heel helemaal. apart. Heel aparte muziek. Het zijn echt die deuntjes die wel, ja, de meeste mensen wel kennen van die spelletjes... Ja, dan dan bijvoorbeeld Final uitvoeren. Fantasy. Dat is ook zo'n mooie nee, Ik ken wel de, de deuntjes allemaal van, van, van Mario natuurlijk en Nintendo. Dat ja, precies. Soort, eh, dan, nou, ja, die, die, die deuntjes die zijn dan allemaal toen, mooie klassieke Kong. stukken van gemaakt. Ah, oké. Okay. Ja. Dit vind ik ook zo ja. mooi van Final Fantasy. Door een orkest uitgevoerd. Dan geven ze dus optredens mee, hè? Ja, maar dat is toch prachtig, dit. En dat trekt jong en oud... Is toch ze zijn al maanden van tevoren uitverkocht. Ja, ze Echt? kunnen natuurlijk maar uh, tien keer dat spelen. Want dan zijn ze daar uitgeput. Er ja. zit gewoon een orkest van 60 man. Ja. En die zitten allemaal game muziek te spelen. Ja, Dat is toch fantastisch? Moet je luisteren. Dat is toch mooi? Sommige dingen die, die moet je ook gewoon meemaken in je leven. Ja. Nou, ik wil er nog een keertje naartoe. Als dat weer een keertje ergens is en ik kan. Dan ga ik er zeker heen. Oh, Dan ga ik met je mee. Nou, dat is goed. Nou, dat Zitten dat, ze uh, gewoon te daten uh, zo, hè? Zitten aan die tafel, Klinkt wel heel erg rustgevend, moet ik zeggen. Ja, mooi, ja, hè? Ja, ja. Nou, dan keer je deze. Die heb ik dus straks volgens mij al gedaan. Die keer je ja. vast wel, deze. Hier. Dat is hem. Ja, ja dat is dat hem. Dat is hem. <laughs> Mario. Ja, heel goed. Oh, je leest het scherm. <laughs> uh, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar ik, ik ken dat... <laughs> Dat deuntje, dat ken ik heel erg goed, want ik speelde natuurlijk ook uh, Mario uh, iedere dag, ja. eigenlijk. Ja, ja, dat, dat was toen nog uh, de 6-bit uh, computer, hè? Ja. Met van die grote cassettes die. dan uh, Daar was. ging uh, zo'n laadje op en uh, die cassette erin. Druk die hier naar beneden, klepje dicht. Nou, we hebben nog tien uh, seconden tot aan het nieuws. Nou ja, dat. Gaan Ik ga horen? Uh, hoeveel, uh, ja, hoeveel vingers er uh, al weg zijn in Nederland? <laughs> Een heleboel denk ik. En hoeveel slechtzien we uh, het hebben. Ja. Ja, we. Yes. Tot zo. Tot zo. ZFN wenst u allemaal fijne dagen en een